4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Minister Hillen vindt de missie in Kunduz vooral militair. In Vrij Nederland zegt hij het raar te vinden... dat Koendoes geen militaire missie mag heten... terwijl er bijna alleen maar militairen aan meedoen. We moeten oppassen dat we onze mooie Nederlandse gevoelens... niet projecteren op de harde werkelijkheid in een oorlogsgebied, zegt Hillen. Fractieleider Sap van GroenLinks, dat de missie steunt en altijd het civiele karakter heeft benadrukt, noemt de uitspraken van Hillen een blunder. Ik vind het echt heel zorgelijk dat onze minister van Defensie kennelijk eh, niet begrijpt dat je militairen op een militaire missie, maar ook op een civiele missie kan sturen. En ik wil echt dat eh, en de minister-president eh, zo snel mogelijk bevestigt dat het kabinetsbeleid gewoon staat, dat daar niks in verandert. In een nadere verklaring benadrukt Hillen dat zijn uitspraak niet op het karakter van de missie slaat, maar op de samenstelling. De missie richt zich vooral op politie en civiele taken, maar wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door militairen, zegt hij. Volgens Rutte was er sprake van een misverstand en is dat rechtgezet door de verklaring van Hillen. Maar GroenLinks is niet tevreden met de nadere uitleg. Premier Rutte is niet van plan in het openbaar bondskanselier Merkel aan te spreken over de oud-SS'er Faber. De van oorsprong Nederlandse Faber werd in 1947 in Nederland ter dood veroordeeld voor de moord op verzetsmensen. De straf werd omgezet in levenslang. Hij ontsnapte na zijn veroordeling naar Duitsland en weigde hem uit te leveren. De Kamer vindt dat Faber in elk geval achter de tralies moet komen... en SP-leider Roemer vroeg Rutte de zaak aan te kaarten bij Merkel. Rutte noemde het een ongelooflijke belangrijke zaak... waar minister opstelte zich ook al mee heeft bemoeid. Maar hij voegde er iets aan toe. Ik zeg in alle eerlijkheid, terughoudendheid van mijn kant... om dit op te nemen met de Duitse bondskanselier... omdat dat van mijn kant een menging zou zijn... in de schijnende machten binnen de Duitse bondsrepubliek waarvan ik aanneem dat hij eerder contrair kan werken aan een goede afwikkeling van de zaak dan bevorderend. En ik denk dat we er alles aan moeten aan doen om ervoor te zorgen dat de goede afwikkeling wordt bevorderd. Het militaire konvooi uit Libië dat gisteren aankwam in Niger... is nu op weg naar de hoofdstad Niamey. Dat meldt een ooggetuige in de stad Agades waar het konvooi gisteravond aankwam. Niamey ligt vlak bij de grens met Burkina Faso... een land dat kolonel Gaddafi asiel heeft aangeboden. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken van Niger... bevond Gaddafi zich niet in het konvooi. Ook de woordvoerder van de verdreven leider zegt... dat Gaddafi nog steeds gezond en wel in Libië is. Het konvooi bestaat uit Libische militairen en Tuareg-nomaden die als huurlingen voor Gaddafi hebben gestreden. Volgens de Libische Overgangsraad is een ander konvooi de grens met Niger overgestoken met geld dat is meegenomen uit een filiaal van de Libische Centrale Bank in Sirte. Autofabrikant Saab krijgt opnieuw meer tijd om de salarissen van de werknemers uit te betalen. De Zweedse metaalvakbond IF Metal wilde het faillissement aanvragen... als de salarissen van augustus niet voor drie uur vanmiddag zouden worden uitgekeerd. Maar het ultimatum is van de baan. De vakbond zegt na gesprekken met de bedrijfsleiding... hoop te hebben dat Saab de komende dagen een oplossing kan vinden. Tot slot het weer. Bevolkt en vanuit het westen gaat het overal regenen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het is maximaal 19 graden. Vanavond nog meer buien en dan morgen iets minder wind. Maar het blijft wisselvallig en fris. ANEB Verkeersinformatie. Tot nu toe een normaal beeld op de weg. 20 files bij elkaar, 70 kilometer. De meeste files staan op de wegen rond Amsterdam en Rotterdam. Wat opvalt is de file op de A10 west richting Den Haag. Er staat na een ongeluk tussen Westpoort en Sloten 6 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En op de A13 is de file wat langer van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat tussen Delft en Knoopend Kleinpolderplein 10 kilometer.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 Want Kamer en Kabinet zijn terug van vakantie, voor zover je van vakantie kon spreken. En dus zit de villa daar ook weer. Met, zoals u gewend bent van ons op dinsdag, ons eigen politieke uurtje ons politieke panel. Thuis Niemands Verdriet van Vrij Nederland hoorde u zo net al, net als Wim van Ekelen. Oud-minister van Defensie onder meer, ook oud-senator, oud-voorzitter van de West-Europese Unie. En, had ik al aangekondigd, ook is aangeschoven, Pim van Galen van de NOS. Ger, we zaten midden in Europa in het voorstel ja. van Haarsma Buma. Ah, van Huisma Buma van het CDA, fractievoorzitter. Die wil een onafhankelijk instituut om de eurolanden bij de begrotingsdiscipline te houden. Uh, over de schreef gaan. Meer dan 3% tekort, meer dan uh, zoveel procent uh, van het BNP staatsschuld. 60%. 60%. Pang, sancties, keihard. Maar dat is allemaal voor de toekomst. Maar dat is allemaal voor de toekomst. En hij zegt, want de politiek kan dat zelf niet. Dus zo'n instituut moet het doen. De vraag die ik aan meneer Van Ekelen stelde... dat kan je nou wel doen... maar voor zo'n installeren van zo'n zwaar opgetuigd instituut... heb je politieke wil nodig. En als die politieke wil er is, heb je dat instituut niet nodig... want dan gaan mensen elkaar wel bij de les houden. Pim, wat vind jij? Ja, en de twee grootste boosdoeners, Frankrijk en Duitsland... die hebben natuurlijk het meeste boter op hun hoofd. Hè? Want die hebben ja. een paar jaar geleden gewoon gezegd... die 3% werd overschreden, die 60% waar je het over had werd overschreden. Jongens, niks aan de hand. Ja. En wat nu ook door de jager wordt gezegd... Eh, en ook door de Financiën. Is dat, ja, ja. Da is dat die uh, sancties eigenlijk al in het stabiliteitspact... allemaal moeilijke woorden... Zaten en dat zal alleen nog gaan hoeven te worden uitgevoerd. Want ja. wat in Nederland natuurlijk de grote discussie wordt, is gooien wij bevoegdheden over de schutting naar Brussel. Nee, zeggen de jager en Rutte. Wilders heeft een eigen om te zeggen van wel, of doen we dat niet? Dat, dat ja. is volgens mij het gevoelige punt. Mm. Nou, als en wat mij is opvalt ja. is dat het CDA zo'n vlucht naar voren maakt: van ja. wij zeggen gewoon, we zijn toch eurofiel, nu we er nog even ja. over hebben nagedacht. Nou, ja, precies, daar hadden we het over. Hè? Ja. Heb je daar Thijs een idee over wat daar nou voor strategie achter zit? Is het zo dat van Haars naar naar voren geschoven is om op het stuk van Europa Wilders eh, te weerstaan? Ja, ik tast eerlijk gezegd nog eens in duister over deze move van, uh, van Haarsma Buma. Uh, of hij naar voren geschoven is of dat hij zichzelf naar voren heeft geschoven, dat, dat weet ik niet. Het is natuurlijk wel dat het CDA een partij is met een lange Europese traditie. Eigenlijk traditioneel de meest eurofiele partij van ons land. Maar goed, die worstelen daar ook al een aantal jaren mee. En, Eerlijk gezegd vroeg ik me een beetje af toen ik het las. Uh, in, in welke wereld ze op dit moment wonen bij het CDA? Want uh, een, een onafhankelijk, laten we zeggen technocratisch instituut... Dat, ons, dat Europa de wil op gaat leggen, lijkt me toch politiek ongeveer... Het Meneer Van wat Ekelen. Is. Wat denkt u? is het trouwens zo dat is, is, is het CDA eurofieler dan de VVD lange tijd toch ook enorm? was? Zeker toen de, de, de u daar VVD nog mee is te maken nu was. Minder eurofiel dan was het ze geweest toch wel? Waren. En als ik nou Aardba Buma neem, dan is die duidelijk meer eurofiel dan de VVD op dit moment naar mm -hmm. buiten komt. Mm -hmm. Dat is ongetwijfeld waar. Um, kijk, het is niet een onafhankelijk instituut... wat hij op het oog heeft en waar ik hem steun... en waar Zalm op zondag ook voor was... die dan maatregelen gaat nemen. Nee, het is een instituut dat moet zeggen land ABC, jullie hebben je niet aan de afspraken gehouden. En dat is dan een feit. Mm -hmm. En dan kun je daar vervolgens dan je consequenties aan verbinden. Maar die volgen daar dan min of meer automatisch uit voort. Het is nog wel een politiek besluit, ja, denk ik. Precies, toch. Het is zeker nee, nog een politiek besluit. Ja. Maar ik ben dus niet helemaal eens met wat u net zei, van mm -hmm. ja, als de politieke willen is, heb jij dat instituut niet nodig. Nee, ik denk dat het toch met 27 landen mind you, toch nodig is dat zoiets gebeurt. We ja. hebben bovendien Eurostat. We hebben een, een, een statistisch bureau in de Europese Unie onder de commissie. En, en dat geeft al allerlei statistische gegevens. Dus het is helemaal niet zo moeilijk om mm -hmm. te zeggen... commissie, doe dit erbij. Maar ze moeten wel, en ik denk dat dat het belangrijk is, snel kunnen publiceren van er gaat iets fout. Ja. Pim van Galen, uh, van Haarsma-Buma zei nog iets anders opmerkelijks. Uh, hij zei dat bij de collega's van de NCRV, standpunt NL. Hij zei op de vraag, ja, maar als Griekenland, het gaat over Griekenland... als Griekenland zich nou blijft misdragen en niet de afspraken nakomt... zoals van het weekend toen dat die delegatie van IMF en, e en de Europese Centrale Bank... Uh, uh, aan hun stutter trok, omdat ze, er gebeurde niks namelijk... Is het dan uit te sluiten dat ze ooit een keer de eurozone verlaten? Hij zegt nee, dat is niet uit te sluiten. En ik vroeg hem na de uitzending wat hij nou precies daarmee bedoelde. Hij zei ja, dat is geen politieke uitspraak. Dat is gewoon een constatering van een feit. Maar kan een fractievoorzitter van het CDA een. ...constatering doen, is dat niet altijd een politieke uitspraak? Nou ja, ten eerste is er in uh, het, het verdrag van Maastricht en in het uh, EMU-verdrag ook niet in voorzien. Hè? Men kon zich helemaal niet voorstellen dat iemand uit zo'n verdrag zou stappen. Dus daar moet je eerst een oplossing voor vinden. Ja, volgens mij gaat hij toch wat minder ver dan Bolkestein... die eigenlijk zegt het is wenselijk dat de maar weer wordt ingevoerd. Dat zij uit de euro-stam ontbijgen. is natuurlijk een actief politicus en Bolkestein niet meer. Die is toch hoor Ik kan moeilijk beoordelen of hij het heeft als een soort intellectuele exercitie gezegd. Volgens mij vindt het CDA het zeker niet wenselijk... omdat je dan het haasje overeffect krijgt dat andere landen besmet worden. Dat markten op zoek zullen gaan naar nieuwe prooien. Maar als je dat onwenselijk vindt, Thijs, dan hou je toch je mond erover dan ga je dat toch helemaal niet zeggen? Ja, maar het is denk ik dat het, dat het wel, zoals we al eerder voor het journaal constateren, dat, dat er een soort van kentering gaande is. Dus uh, dat, er, dat het in ieder geval niet meer taboe is om het, om het erover te hebben. Het was hier, nog voor de zomer was dat, als je het alleen al noemde... Dat dan, dan werd je al ongeveer een de hoogste boom opgeknoopt. Uh, ja. ik, ik, voor zover ik het kan duiden, is dan wat er gebeurd... is dat het CDA meent uh, de kentering te hebben aangevoeld... en uh, niet, wil, niet wil achterblijven. en Schuiteren op Schuitende de panelen. Ja. Ja. En heeft, uh, laten we daarna uh, over gaan gaan op minister Hille, uh, maar heeft uh, de uitspraak van Wilders dat hij zijn pijlen een beetje gaat verleggen uh, in plaats van te schieten op de islamisering van de samenleving, op de Europaïsering van Europa, uh, van, van, de, van de samenleving. Hij ziet Europa ineens als ongeveer de allergrootste dreigende vijand. Zou dat daadwerkelijk van invloed zijn op hoe de coalitiepartners zich ten opzichte van Europa verder gaan gedragen? Meneer van Ekelen? Nee, dat geloof ik niet. Want het nee? coalitieakkoord, gedoogakkoord, gaat niet over Europa. Uh, bovendien, als hij dat zou doen... in zekere zin uh, zou je het haast hopen. <laughs> uh, want dan, uh, dan is hij nergens. Uh, dit zijn allemaal flutargumenten. En het is economie van de koude grond. Het spreekt aan bij de bevolking. Maar vandaar dat ik zei... Ja, daar moet tegenstoom ja. tegenkomen. Ja, en er is één ding wat ook nog wel eens wat regelmatig nog vergeten wordt, valt mij op. En dat is namelijk het feit dat die, die extra miljarden die naar Griekenland gaan... die vallen technisch gesproken buiten de begroting. En Wilders heeft weliswaar een dreigement geuit van... Hè, als de Nederlandse belastingbetaler deze operaties extra geld gaat kosten... nou, dan trekken we de stekker eruit. Uh, maar goed, ze kunnen uh, in Pijs en Free met z'n drieën Verhagen-Rutte uh, Wilders volhouden... dat ja, die miljarden, die komen niet, althans nu nog niet... op de rekening van de nu belastingbetaler. Niet, nee, nee. Maar, nou, uh, de deze begroting kan hij gewoon zijn handtekening onderzetten. Nou, maar in principe ook... Nou, de komende jaren, De komende dus, dus, jaren totdat het regerenakkoord is dus uitgevoerd. Dus je uh, een schuld hebben bij iemand, je hebt een vordering op iemand staan hè? en die kan bijvoorbeeld 10, 15 jaar staan en pas na die 15 jaar zeggen: ja, we krijgen dat niet terug en dan krijg je een nee. probleem. Ja. Dus of het nou een boekhoudtruc is of niet, uh, het, is, het is wel handig omdat je tegen Wilders kan ja. zeggen: kijk, eens, nu gebeurt er niks. Het is ja. sowieso een politiek feit. Ja. We gaan naar een primeur van Vrij Nederland. Thijs, jouw collega's? Mijn collega's Thijs Broer en Max van Wezel... Uh, spraken de minister van Defensie, Hans Hillen. Um, uh, en dat werd een buitengewoon openhartig interview. Uh, en daarin zei hij eigenlijk wat het meest in het oog sprong: uh, die missie naar Kunduz, waar we het nou al een half jaar over gaan... Uh, ja, ik, ik, ik moest dat dan als minister uh, een uh, civiele missie noemen... maar dat is het eigenlijk niet. Dat vind ik eigenlijk ook een beetje irritant dat ik dat zo uh, heb moeten noemen. Laten we nou gewoon eerlijk zijn... Het is een militaire missie, want het zijn vooral militairen die daar naartoe gaan. Nou, dat heeft uh, voor de nodige berouwing uh, gezorgd. We hebben Pim en ik uh, ook uh, in de wandelgangen uh, fysiek kunnen en aanschouwen? Dat kan je toch niet verbazen. <laughs> Wat heb je? Dat in gelinkt een bom ontplotten. Nou ja, dat, uh, de de de de premier kwam aan bij de kamer en uh, nou, er stonden echt wel 15 cameraploegen omheen. Uh, uh, <laughs> het ging er alleen maar over. Uh, zelfs mijn collega Thijs uh, die uh, werd uh, ja. door de, onze vrienden van de jakhalsen nog eventjes als een jasje getrokken. Ja. Is, uh, het is het nieuws van de dag. Wat dachten jullie? We zijn weer thuis? Ja, en, en uh, nou ja, mevrouw Sap is mijn getuige. Want die zei net in de voorzitter kamer, goede Ja, mens? Sorry, bij de regeling van werkzaamheden bij de Kamer zijn agenda vaststelt. Ik ben uh, verbijzerd over de uitspraken van de heer Hiller. Het is de zoveelste blunder. Ze wil een debat. Er moet vandaag een brief komen. En Rutte moet openlijk afstand nemen. Ja, ja dat is natuurlijk logisch. Omdat Sap met heel veel mitsen en maren... omdat het een civiele missie was gezegd heeft. Rutte, ik, ik red je eruit. Ik zorg voor een meerderheid. En zij voelt zich toch een beetje genomen. Ja, zij niet moet te zeggen belazerd heen. door hille Die nu iets zegt wat hij in het debat niet gezegd heeft. Maar het nee. zelf sterker zegt dan we tot nu toe in het hoorden. Omdat tijdens niemand voor zegt. Hij zegt, ah, ik moest dit wel ja. zeggen inderdaad voor de BUNE, maar het is natuurlijk niet zo. Meneer Van maar, Dekeloe, maar, hoe ziet u dit aan? Nou ja, ja, ik vind het niet erg slim van Helen. Nee. Maar hij heeft wel gelijk. Want er zijn toch veel meer militairen in de missie dan politie. Maar dan nee. gaat het dus om de samenstelling en huh? niet om de aard van de missie. Nou ja, maar hij zei blijkbaar, heeft hij letterlijk gezegd... vooral militair. Ja, dus ja. Uh, het, het, het, het, het doel van politietraining staat voorop... Nee. maar daarbij heb je militairen nodig om ze te beschermen... en, en het doel te kunnen bereiken is Niemands verdriet. Wat kan zijn motivatie zijn om dit nu te doen? Want dat geeft allemaal gelazer. Ja, en ik neem niet aan dat hij, dat hij had bedacht dat hij zo uh, zijn nieuwe politieke seizoen uh, ging uh, beginnen. met ongetwijfeld een woedend nee, telefoontje van de premier. En de nee, maar zo'n slimme man. Uh, ja, zo'n doortrapte politicus. Die, nou, die voorziet misschien, import. en dit, dit is een hypothese. maar dat schuilt dan in het, uh, in, het, in, in het slot van het interview. Uh, wat iedereen natuurlijk vooral uh, maar zelf moet gaan lezen. Um, daar, uh, daar, daar doet Hans Hille een confessie. Hij is 30 jaar lang is hij eigenlijk op het Binnenhof is is bekendgestaan als een spindokter... als een stratege, ja, ja. als een sluwe vos. Maar op het moment dat hij minister werd een jaar geleden... heeft hij voor zichzelf besloten... Uh, ik ga dit volstrekt integer doen. Ik ga alleen nog maar zeggen wat ik vind en wat ik denk. Ik ga geen spelletjes meer spelen... En uh, op die manier, uh, um, uh, ja, alleen op die manier wil ik het doen. Hij is gedwongen geweest om toch dat spe spelletje te spelen. Namelijk om iets te zeggen ja, en, over die missie wat niet zo al, was. Hij, denk, dat, uh, hij bedoelt eigenlijk, ik ga een spelletje spelen. Maar ik ga voor een eerlijk toegeven dat ik een spelletje speel. Ja. Ja, ja. dat is maar, het eigenlijk. Maar, maar de, hij gaat met dat spelletje spelen ook gewoon door. Want hij heeft ook alweer een verklaring gegeven... in een reactie op wat mevrouw Sop gezegd heeft. Hij zegt namelijk, nee, de... Het is niet de aard van de missie die militair is. Het is de samenstelling, ja. wat meneer Van Ekel ook zei. Ja. Uh, uh, uh, uh, het kletsen zich hier nu weer mee uit? Het wordt wel weer een erg semantisch spel. Zoals veel discussies in Den Haag. Uiteindelijk als het echt om de machtsvraag uh, gaat. Ja. Um, uh, volgens mij is het duidelijk wat hij gezegd heeft. Uh, hij, hij, hij heeft gezegd het is een militaire missie. missie. Ja. Gaat zoiets, kan zoiets met je op de loop gaan, meneer Van Eek? Ja, u heeft ja. zelf het een en ander mee aan de hand gehad, kan ik me herinneren, in uw carrière. U bent ooit moeten treden als minister van Defensie over een u Maar goed, ja, dat voert de, te ver, maar dingen kunnen met Nederland je op de loop ja. gaan. Omdat de lijm niet ja. wilde plakken. Ja. Dat was het, ja. ja een rood hebben, papiertje was we het. We hebben een opvolger, Ja, maar, ja, ja uh, Nou ja, nee, dat kan, dat kan natuurlijk. Uh, veel bananenschillen in, in een binnenhof. En dit, ik zou dit zoiets kunnen zijn? Nee, ik, bit, nee? ik nee, ja, wel, Het valt nou, nou. wel op, meneer Van Eek. Ja. Ik heb even een lijstje gemaakt. De mislukte evacuatie in Sirte. Hè? De, ja. was de helikopter in IJssel. Sorry, de mislukte evacuatie in Sirte. De helikopter, februari. Uh, hij heeft gezegd... ja, ik moet snijden in eigen vlees. Hij lijkt tegen de bezuinigingen te zijn... die die zijn militaire oplegt. Hij is eigenlijk tegen het verlengen van de missie in Libië. Hij uh, is gered door de gong omdat Gaddafi nu weg is... Maar hij heeft toch ook laten weten: dat vonden, dat vonden heel veel mensen niet collegiaal. Die verlenging moet niet doorgaan. Daar was Rosenthal niet gelukkig mee. Kortom, hij heeft steeds een externe mening en een interne mening. Ja. Dus ik, Hoe lang jij kan het niet tegennoemen, ja. maar. Zijn... Nou, hij noemt het vooral zelf in tegen. Maar... Ja. En, en hij heeft ook nog eens, uh, vlak voor het zomerreces, meen ik mij te herinneren. de Tweede Kamer onderuit de zak gegeven in een interview in de Telegraaf. Dat ze alleen maar met hypes bezig zijn. En, uh, en niet geheel uh, betrouwbaar zijn bij elkaar als volksvertegenwoordigers. Wat denk ik ook niet heel veel uh, uh, goodwill gekweekt heeft. Nou ja, en je hoort oh, ja. de oppositiepartij, D66 en GroenLinks. En normaal kan je dat terzijde schuiven. Maar die zeggen nu, het wordt een optelsom van, van blunders en fouten. Gerard Schouw, mevrouw Slap in de Kamer... Mm -hmm. Die partij heb je voor je defensie beleid wel nodig. Dus het is een beetje ja, en als dat me, aan de afgelijking, dan. Ja, maar, maar, maar ik, denk, ik denk dat er inderdaad een zekere tegenstelling... tussen Rosentaal en, en, en Hille is over Libië. Ja. Maar, maar die is ook nogal begrijpelijk, vind ik. Kijk, dat helikopterincident was gewoon een enorme stommiteit. Mm -hmm. En dat was op een zondag en zo. Dat hadden ze nooit moeten doen. Ik weet ook niet of de minister persoonlijk... überhaupt daar, daarbij betrokken geweest is. Maar het feit van het bo niet bombarderen uh, in, in Libië dat is een heel duidelijk politiek besluit geweest mm. en dat is een besluit denk ik in hoofdzaak van Hille geweest maar Hille had daar wel goede argumenten voor want het mandaat van de veiligheidsraad is door de NAVO wel zeer extensief geïnterpreteerd en daar voelde hij dus niet voor ik vind dat eigenlijk buitengewoon integer ja, als je, als als je, je dat, dat, dat, dat wel van zeggen. het lijstje haalt vind je ja. dan niet dat er wel heel veel voor pas en ja, maar, overblijven een overblijfsel langs Nou ja, maar kijk, wat dat betreft. Uh, bij defensie gaat altijd ergens wel iets fout. <lacht> sprak in, hij uit En dat in, is het excuus dan ook Nee, maar in zo'n grote organisatie. waar mm -hmm. mensen soms heel snel moeten reageren op iets. worden fouten gemaakt. Dat, dat is evident. En dan vind ik dat. daar moet je de minister niet in eerste instantie op aanspreken. Je moet hem verantwoordelijk stellen. voor de oplossingen die hij vervolgens maar vindt. Voor het probleem. Maar toch ook wel voor politieke uitspraken? Want dit gaat nou, ja, ook wel vaak over politieke uitspraken. Ja. En als iemand zo lang eigenlijk ja. contgekeur ja. ja. ja. iets doet... en daar toch af en toe in het openbaar even zijn hart over wil luchten... Nou ja, maar als je 10.000 mensen of plaatsen kwijtraakt... dan moet je als minister toch zeggen dat je dat pijn doet? Ja. Wat is daar fout mee? Ja, maar hij, ik weet niet meer de precieze bewoording... maar hij wekte toen de indruk bij de discussies in het kabinet... Nou ja, ik moet bovenmatig bloeden. Ja, is He? ook zo. Hij ja. moet nee, ook bovenmatig maar... bloeden. Ja. Maar goed, het dat, is steeds... dat vind ik nogal in tegen. Dat die nee, dat de boodschap is er... steeds van jongens, militairen, ik sta voor jullie. En die politiek heeft niet het beste met jullie voor. Dat straalt hier heel erg uit. Nou ja, ik denk meneer... dat je als minister moet je dan de verantwoordelijkheid nemen... of je gaat weg of je blijft. En als je uh -huh. blijft, ah, ja. nou, dan, uh, dan moet het doorgaan. Ja. Maar je mag best even zeggen dat je de moeite maakt. Ja, maar dit is de, de derde keer dat Rutte, ik, dat is ook vaak bij het Vragenuur... zegt, kunt u even reageren op de heer Hillen? Ja. Die Hef... moet dan weer bellen en zeggen, ja, dus hij heeft nu drie keer gezegd... dat is een misverstand. Heeft hij de pest in <laughs> denk ik? Ja. Zo'n de nee. de minister-president, ja. die, die, die krijgt daar ook genoeg van. Het leidt alleen maar af van, van zijn echte werk. Dat is natuurlijk. waar. Ja. Ja. Zou, het, uh, zou het niet afgesproken zijn... Want dat dachten wij eerst eh, toen we het net hoorden to, van jou, Thijs... want jij vertelde mij dat aan de telefoon... Eh, dat, dat dat afgesproken is dat, eh, dat Haarsma Buma dat wist... en dat eh, Verhagen, CDA-minister eh, CDA ook, dat hij dat ook zou weten. Of is het een eenmansactie? Nou, ik betwijfel dat ten zeerste. Want eh, ja. de, de, niemand, niemand in het kabinet wil zoiets als wat vandaag ontstaat. Die toestand die ontstond in de, in de Kamer. Alle energie die erin gaat zitten. Alles wat zo afleidt van waar ze eigenlijk mee bezig ja. zijn. Uh, dat zou wel een sublime ja. strategische uh, zet wij, zijn. Wij begrepen net ook in de wandelgangen dat, uh, van ambtenaren... dat, dat ze het hem hebben afgeraden. Van, joh, als je dit gaat zeggen, mm -hmm. dan krijg je problemen. Ja. En hij heeft ja. het dus moedwillig gedaan. Het was niet een snippel van de tong. Ja. Dit was zijn boodschap. Wilde je ermee ophouden als minister? Nou ja, of, of hij ja. denkt, er komt vanaf nu altijd... Er, van alle kanten gaan de telefoon... er komt nu al, vanaf nu altijd ellendige berichten uit Koendoes. Laat ik nou gewoon eens, een, eens en vooral even zeggen waar het op staat. Namelijk, het is een dergelijke missie. En dit soort dingen gaan nu gebeuren. Dan zijn we er vanaf... En dan is er maar even een beetje heisa. Maar dan weten we waar we over praten. Zodat ja. het niet horen. Nou ja, hij zegt wel. geloof ik ook in het interview. Maar, maar ik corrigeer me als ik het fout heb van de Kamer. Heeft het vaak alleen maar over de leuke dingen. Hè, bij dit soort missies. En ja, de harde werkelijkheid is toch wat anders. Ja, dat ja, is hij toch zegt weer... in Nederland willen we graag alleen de softe kant van zo'n expeditie zien. Omdat we de wereld willen verbeteren. Maar het leven is hard. En in Kunduz al helemaal. Ja. Ja. Hey, Thomas, ja. uh, dat Thomas, had hij beter in het debat kunnen zeggen. Ja. <laughs> Hoe lang hebben we nog? Nog tien seconden. Oh. Maar Iedereen wordt ook gebeld. Nou, ja, we moeten het de volgende keer hebben over de rest van de onderwerpen... die is blijven liggen, dankzij ja. Hans Hille, We hebben het al eens eerder meegemaakt. Het zal zich we nog wel eens voordoen. Het is benieuwd wat mevrouw Sop gaat doen. Meneer Van Ekelen, heel hartelijk bedankt. Uh, uh, leuk vinden als u nog eens een keertje hier bij ons aan zou schuiven in Den Haag. Thijs Niemands van vrij Nederland en Pim Verhalen van de Nos. Dank je ja, hartelijk. Eerste vraag aan de premier. Hij wordt geconfronteerd met populisme corruptie en dictators, maar is altijd op zoek naar een uitweg. De wereldburger. Met vandaag... De gehandicapte Lies van der Loo, die zelf haar zorg regelt met het PGB, het persoonsgebonden budget, dat dit kabinet grotendeels af wil schaffen. Verslaggever Katie Sheriff volgt Lies de komende vier weken en zij zocht haar thuis op in het Brabantse Os. Hallo, wie is daar? Ik ben het, Katie. Hoi! Doe, doe maar tegen de deur aan. Hallo. Hallo. Kort bruin haar, grote vrolijke oorbellen en een hartelijke lach. Lies van der Loo zwiert in een elektrische rolstoel door haar gelijkvierigse woning. Ja, lekker. Lies de keuken, een aangepaste keuken. Hoe, hoe lang is jouw man? Want klein. de keuken is uh, nou, de koos, ook ja, klein. Ongeveer 1,60, 1,63. Dus is ook maar klaar. Nou, anders zou het lastig zijn uh, ja. met koken. Ja, wat dat betreft heb ik goed rondgekeken en een kleine man uh, gescoord. Nee, <lacht> 55 jaar geleden kreeg Lies als baby polio. Ze raakte grotendeels verlamd. Alleen haar rechterarm en haar hoofd bleven onaangetast. Ze heeft daarmee leren leven. Voor mijzelf, voor mij persoonlijk, is die handicap niet zo'n probleem. Uh, je komt af en toe wat beperkingen tegen in, in hetgeen wat je wilt gaan doen. Maar voor de rest, uh, het leven op wueltjes is heel goed te doen. Ik zorg dat ik, dat ik maatschappelijk meedoe. Uh, ik verdien mijn eigen boterham. Ja. Uh, yeah. Je zit niet stil. Nee, geen seconde. Nee, nee. En ik heb altijd de neiging gehad om uh, de grenzen op te zoeken daarin. Om, om, om, om, om eigenlijk meer te doen als kan. Uh, daarin zijn mijn man en ik samen ook wel, wel ver hoor. We hebben, hij heeft mij, toen we waren we nog heel jong en heel verliefd. Hij heeft me door de grotten van handen gedragen. Dat is 482 traptreden. En dan heeft hij heeft me helemaal doorheen gedragen met de rolstoel, uh, met een gewone rolstoel en dan op de achterwielen en zo omhoog trekken. Dat is echte liefde. Oh, echt wel. Ja, Nou ja, dan krijg je dat nou weer. Ja, dan, is, dan wordt Henny dus half heilig verklaard. Kijk, ik hou heel veel van hem. Uiteraard. Maar hij is niet heilig. Hij is gewoon ook net zo goed als ik. Uh, uh, hij, hij, hij, hij is verliefd op mij geworden. Niet op mijn rolstoel. En dat, dat blijft zo. En als je uh, van elkaar houdt, doe je dingen voor elkaar. Lies heeft het hart op de tong. Ik mag alles vragen en alles zien. Zelfs de slaapkamer... We hebben hier bij de, de douche annex de slaapkamer. Onsuit. Je rolt letterlijk zo vanuit je bed ja, de douche mij Ik word geholpen door uh, uh, mensen die mij van bed af onder, naar de douche helpen. En dan is het het makkelijkste om met, uh, dat te doen met zo min mogelijk obstakels. Ja, dan is dit natuurlijk helemaal ideaal. Want je pakt me hier op uh, met de tillift uit bed en je schuip mijn huppethee. Daar op, het, op de douche elkaar. en klaar is Kees. Ja. En, en uh, je man die helpt daar niet bij? Nee, mijn man die helpt daar niet bij omdat ik uh, mijn man uh, getrouwd ben... omdat ik verliefd op hem werd destijds. En niet omdat ik op een hulpverlener, uh, naar een hulpverlener op zoek was. Drie mensen helpen Lies om de beurt in de ochtend en avond. Zij heeft hen zelf uitgezocht en een vertrouwensband met ze opgebouwd. Ze betaalt hen met het persoonsgebonden budget, het PGB... dat de staatssecretaris nu grotendeels wil afschaffen. Lies is bang dat ze dan afhankelijk wordt van de grillen van de thuiszorg. Ik heb nu drie mensen in dienst. Straks zullen er dan uh, een stuk of acht, negen verschillende mensen... Uh, voor de deur staan om mij uit mijn bed te helpen. Kijk, nu heb ik de regie over mijn eigen wereld, mijn eigen leven. En dan moet ik een stuk van die regie die moet ik uit handen geven. En... Ik hoor mensen al zeggen van, ja, nou, is dat nou zo'n ramp? Dat is op zich niet zo'n ramp. waar het niet dat het bij mijn leven lang is? Kijk, als je dat een, voor een afzienbare periode van een maand of drie, vier... Dan, dan, ach, dan is dat allemaal wel te doen en dat komt allemaal wel goed. Maar als dat de rest van je leven is, dan wordt het toch een heel ander verhaal. En je man, zou die meer kunnen doen? Uh, mijn man doet al hartstikke veel. Als hij thuis is, dan komt er geen hulp om mij naar bed te brengen. Dat doet hij dan. Um... Er valt iets op de grond, daar helpt hij me mee. Uh, ja, er zijn zo duizenden dingen die, waar ik zelfs niet eens meer bij stilsta. Hij waarschijnlijk ook wel niet meer. Die hij voor mij doet, die, die, die uh, uh, jouw vriend voor jou niet doet. Want dat hoeft niet. Kijk, een vrouw van mijn leeftijd is niet zo afhankelijk als ik dat uh, ben. En natuurlijk, uh, die handicap moet je niet ontkennen, die is er. En uh, daar moet je dus rekening mee houden. Maar mag ik dat dan alsjeblieft... Regelen op de manier die voor mij het beste is en in mijn leven het beste past. Ik ben er laaiend over. Ik ben er laaiend over. Lies van der Loo uit Os is dus woedend op de plannen van de staatssecretaris. En volgende week gaat verslaggever Katie Sheriff met Lies naar haar werk... waar ze een protestactie voorbereidt tegen de aanstaande bezuinigingen... En dit was de villa. Morgen is er weer een om half vier. Straks gaat het Radio 1-journaal met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. Lucella, goedemiddag. Veel, hi, Phil Hillen. Phil Hillen, ja, ook wij praten over uh, Hillen, die groenlinks met zijn uitspraken in de gordijnen jaagt. Uh, ook Rutte, gaan we horen die daarop reageert. Verder Libië, we gaan kijken, we gaan horen wie er in het convoy zit dat de grens met Niger over is gegaan. En we bellen met een bedrijf dat de ene na de andere opdracht in de wacht sleept. voor het beveiligen van internetsites. Die profiteert dus van het verbreken van het contract met Diginota. Dat en nog veel meer in het Radio 1-journaal. Dat begint na half vijf. Na het nieuws van half vijf met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Hillen vindt de missie in Koendoes vooral militair. GroenLinks, die de missie steunt en altijd het civiele karakter heeft benadrukt... vindt de uitspraken van Hillen een blunder en wil dat premier Rutte hem tot de orde roept. In een nadere verklaring benadrukt Hillen dat zijn uitspraak niet op het karakter van de missie slaat... maar op de samenstelling. Maar GroenLinks is niet tevreden met de nadere uitleg. De voorzitter van de Statenfractie van de PVV in Friesland is gisteravond mishandeld. De gedeputeerde Jelle Hiemstra en zijn vrouw raakten licht gewond. Het is nog onduidelijk of de mishandeling te maken heeft met de politieke activiteiten van Hiemstra. David Petraeus is begonnen in zijn nieuwe functie als directeur van de inlichtingendienst CIA. In het Witte Huis nam vicepresident Joe Biden hem de eet af. Vorige week nam Petraeus na 37 jaar afscheid van het Amerikaanse leger. Petraeus volgt Leon Panetta op, die zijn functie van CIA-directeur neerlegde om minister van Defensie te worden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB, verkeersinformatie. 35 files staan er bij elkaar, 130 kilometer. Dat is een gebruikelijk beeld op de weg. De meeste files staan rond Amsterdam en Rotterdam. Wat opvalt is de lange file op de A10 west richting Den Haag. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. We zijn nu bezig met een spoedreparatie. Tussen knoopend Koenplein en Sloten levert dat 7 kilometer file op. De rechterrijstrook is dicht. Voorlopig kunt u beter omrijden via de Zeeburger Tunnel.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Goedemiddag. In Duitsland praat Nederland met Finland over Griekenland. Over het onderpand dat de Finnen willen in ruil voor financiële steun aan Athene. Een lastig obstakel op het moment dat de euro opnieuw onder druk staat. Een militair konvooi uit Libië met hoge officieren aan boord en vrachtwagens met goud en dollars. Dat konvooi arriveerde vanmiddag in de hoofdstad van Niger. Is het de vooruitgestuurde entourage van Gaddafi? Dat vragen we zo meteen aan Arabist Leo Korte. Zoals we al eerder zagen bij de missie in Kunduz... is er ook nu een woordensteekspel aan de gang in Den Haag. Dit keer op gang gebracht door minister Hille. Onze parlementaire redactie over de verstoorde verhoudingen... tussen Defensie en GroenLinks. En hoe verjaag je de beschermde steenmarter... uit een doorvlooien, geplaagd schoolgebouw? Het Radio 1-journaal is er tot half zeven vanavond. Het wordt een belangrijke week voor de euro... Alweer, zou je bijna zeggen, terwijl de beurzen gisteren weer in het rood gingen... zoeken Europese politici naar manieren om het vertrouwen in de euro terug te krijgen. Zo ook vandaag in Berlijn. Er zijn de ministers van Financiën van Nederland, Finland en Duitsland... en is onze correspondent Chris Ostendorf voor het Duitse ministerie van Financiën in Berlijn. En daar is wat voor overleg gaande, Chris. Het, het is nog net niet gaande, want minister De Jager moet hier zo aankomen... op inderdaad het uh, winderige stukje Berlijn met het ministerie van Financiën. Het overleg van drie uh, rijke landen die het goed met elkaar kunnen vinden inderdaad. Nederland, Finland, Duitsland en Finland zit erbij. Dus het kan niet anders zijn dat het ook gaat om uh, de omstreden deel die Finland dacht te hebben. Namelijk het onderpand. Finland wil een onderpand, anders doen ze niet mee met de redding van Griekenland... Daarover wordt al een maand lang ruzie gemaakt, omdat de aanvankelijke deal, die wilde Nederland uh, niet hebben, die heeft Nederland geblokkeerd. Nu is er een alternatief en daar worden de laatste loodjes aan gelegd. en dat alternatief ligt hier op tafel. Zal ik vertellen wat het is? Heel graag. Uh, waarschijnlijk uh, wordt het de volgende deal. Er komt een vorm van een onderpand wat voor de Finnen wordt geregeld. Het wordt een soort fopspeen uh, waar de Finnen dan graag ja op zullen zeggen, want zij doen echt alleen maar mee als zij een onderpand hebben. Maar het is eens dus ook zo'n uh, theoretische vorm van een onderpand dat eigenlijk alle andere landen zullen zeggen, laat u maar zitten, dit onderpand hebben wij niet nodig. Als de Finnen het willen hebben, mogen ze het hebben en wij doen dat niet. Maar waar, dat waar staat natuurlijk... dat fopspeen dan uit, zoals je dat formuleert? Die fopspeen zal eruit bestaan dat de Finnen aanspraak kunnen maken, zoals alle andere landen, ook aanspraak kunnen maken op een vorm van een onderpand. Er wordt gedacht, er lag ook al een plan op tafel bij de commissie, aan de manier om bijvoorbeeld de, de opbrengst van de privatisering die Griekenland door moet voeren, ze dus moeten voor 50 miljard privatiseren, om de opbrengst daarvan op een rekening in Luxemburg te zetten en daar gewoon een vinkje bij te zetten. Mocht er iets misgaan, dan kan Finland voor een deeltje aanspraak op maken. Zo'n vorm van een onderpand. Waarvan eigenlijk iedereen zegt, het is een mooie theorie, goed voor de Finnen en wij hoeven het niet te hebben. En dan zou het ook de euro, de redding van Griekenland, niet in gevaar, in gevaar brengen. En daar gaat Finland mee akkoord? Het, nu ga je te snel, dat weten we natuurlijk nog niet. <lacht> uh, dit is een deal die nog niet helemaal rond is. Er wordt hier in Berlijn over gepraat. Dan zal er zal vervolgens door alle eurolanden uh, goedkeuring aangegeven moeten worden. En dat doen ze weer in Brussel bij allerlei overleggen waar wij niet bij mogen zijn. En als dat zover is, dan wordt het bekend en dan zal blijken of Finland ermee akkoord gaat... en of inderdaad alle andere landen zeggen, laat u maar, wij hoeven dit onderkant niet. En want aan de andere kant, je noemt het een fop of het wordt een fop genoemd... Uh, het oorspronkelijke idee was dat er geld op een Finse rekening wordt gestort... maar als er nu opbrengst van privatisering, wat ook geld is, wordt gestort op een Luxemburgse rekening... waar Finland aanspraak op kan maken, dan, dan verschilt dat toch niet eens zo heel erg veel van elkaar? probleem. En daarom is het ook heel belangrijk dat het zo onaantrekkelijk wordt gemaakt dat niet alle, alle, alle andere landen er aanspraak op gaan maken. Want die, die privatisering van Griekse staatsbezittingen is juist bedoeld om de Griekse staatsschuld naar beneden te brengen en op die manier het probleem voor de lange termijn op te lossen. Dus daar moet je niet aan gaan komen door dat helemaal te gaan reserveren voor allerlei garanties. Daarom is het ook zo gevoelig, zo moeilijk en daarom wordt er ook al zo lang over gepraat in Europa zonder dat het echt tot een duidelijke oplossing is gekomen. En dan heb je de kans op, op vage formuleringen dus, als ik jou zo hoor. Uh, wat gaat er de komende dagen of weken gebeuren? W wanneer vallen hier echte besluiten over? Ja, dat over dat Finse onderpand zou wel de komende dagen wat besloten kunnen worden. Maar er speelt natuurlijk veel meer, ook vandaag in Berlijn. Het gaat echt niet alleen over dat Finse onderpand. Het gaat ook over de vraag hoe ga je in Europa die euro zodanig vormgeven dat we die crisis oplossen. Dat we de landen in het zuiden van Europa die kwakkelend zijn, dat we die discipline opleggen. En dat we niet continu bezig blijven met miljarden te sluizen van Noord naar Zuid-Europa. Daarover wordt gepraat niet voor niks door Nederland, Finland en Duitsland samen, drie rijke landen... die samen willen optrekken in deze discussie... en die samen heel veel nadruk willen leggen op de discipline... die moet worden afgedwongen in Zuid-Europa. Daar wordt over gepraat de komende week nog. Er is ook volgende week nog een bijeenkomst van alle ministers van Financiën... in de Poolse stad Wrocław. Daar wordt weer verder ook gepraat om te proberen... een soort economische regering van Europa uh, in de stijgers te zetten. Chris Ossendorf, eerst dat overleg in Berlijn dat zometeen begint. En dat overleg over het reddingspakket voor Griekenland in Europa houdt ook beleggers bezig. Gisteren gingen de koersen fors in het rood. Economie-redacteur Mirel hoe staat het er nu voor? Ja, gisteren was het natuurlijk inderdaad een bloedbad. Vergeleken daarmee valt het nu wel mee. Klein procentje eraf voor de AX op 272 punten. De rest van Europa zien we Duitsland en Frankrijk die verliezen iets meer. Anderhalf procent. In Londen staat de belangrijkste index licht hoger. Um, Aanvankelijk begon het wat positiever, maar je ziet het nu toch weer uh, wegzakken. Amerika gaat nog veel harder achteruit, eh, want daar was, waren gisteren de beurzen gesloten. Dus daar zie je dat bloedbad nu al is niet zo erg als gisteren in Europa. Daar verliezen de belangrijkste indexen zo'n 2,5 procent. Wall Street net open. Um, Amsterdam nog een klein uur aan de gang. Straks om half zes horen we van je, Merel, hoe de Europese beurzen zijn gesloten. Dankjewel. Dan gaan we naar Den Haag. Want de Koenders-missie blijft een open zenuw in de Tweede Kamer. Een interview met minister Hille van Defensie in Vrij Nederland houdt de gemoederen daar al de hele middag bezig. Hille nam namelijk het woord militair in de mond. Wilco Boom in Den Haag. Hallo, dus Ella. Dat wil met name GroenLinks, die die missie na veel vijven en zessen ging steunen... nou juist niet horen. Nee, en dat toch is, weet hij het. Ja, dat is natuurlijk precies wat er aan de hand is. Het was een absolute voorwaarde van GroenLinks voor die missie... dat het geen militaire missie moest zijn. Ja, en nu zijn dus de rapen gaar. Nu de minister in uh, Vrij Nederland zegt dat het eigenlijk gewoon een militaire missie is. En de inkt van Vrij Nederland was nog niet droog. Of uh, Jolande Sap, de fractievoorzitter van GroenLinks, die zat al in de hoogste boom. Premier Rutte die moet heel het terugfluiten. Het is als een zoveelste blunder. Hij snapte niks van ga zo maar door. Ze gingen met een voorhamer tegenaan en bij elke microfoon die ze tegenkwam. Ik vind het een verbijsterende uitspraak. En ik vind het de zoveelste blunder op rij van deze minister van Defensie. Deze minister van Defensie weet kennelijk niet dat zijn eigen mensen verschillende taken kunnen uitvoeren. En ook missies met verschillende doelen kunnen uitvoeren. En hij doet uitspraken die ook haak staan op wat het kabinet tot nu toe hier steeds zelf over gezegd heeft. U klinkt alsof u toe bent aan een nieuwe minister van Defensie. Nou, het klinkt en zo is het ook dat ik toe ben aan een stevig debat hierover. Omdat ik wel echt vind dat een minister van Defensie met zo'n zware verantwoordelijkheid zich dit niet kan blijven permitteren. blunderen, blunderen, blunder, dan moet ik keer een einde aan komen. Grote boosheid dus bij uh, Jolanda Sap van GroenLinks... en ook in iets mindere mate bij een paar andere partijen. Maar bijvoorbeeld Harry, Harry van Bommel van de SP... die begreep het eigenlijk wel wat Hille heeft gedaan. Die zei, ja, dat is een eerlijke minister. Die zegt wat wij altijd al gezegd hebben. Ja, <laughs> ja koren op zijn molen natuurlijk. Ja, en bijvoorbeeld de VVD, de regeringspartij... die vindt het eigenlijk veel gedoe om niks. Want ja, die missie die wordt nu eenmaal grotendeels... door militairen uitgevoerd. Dus dan mag je het ook best wel een militaire missie... Noemen. Die vindt het veel gedoe om niks. Uh, misschien ook wel omdat premier Rutte de VVD-premier er gelijk bij werd gehaald. En die zit natuurlijk ook niet op zo'n discussie over Koenhoes te wachten. Nee, absoluut niet. Het is vandaag de eerste dag na het zomerreces van de Tweede Kamer en meteen heb je het gedonden weer in de glazen. Uh, Rutte had zich natuurlijk een gelukkiger start van het nieuwe seizoen voorgesteld. Maar ja, hij moest meteen weer uh, de boel proberen te sussen. En dat deed hij dan ook. Uh, daar is een uh, misverstand ontstaan dat hij ook heel vervelend vindt, wat hij inmiddels heeft rechtgezet. Uit de tekst zou blijken dat het om een militaire missie gaat. Dat is het niet, dat vindt hij ook niet. Het is een uh, politie-opbouwmissie uh, met een civiel, sterk civiel karakter... maar wel met heel veel militairen. Dat heeft hij willen zeggen. En daardoor is het beeld ontstaan in het interview... dat uh, het een militaire missie zou zijn. Maar dat is het niet en dat vindt hij ook niet. In het interview zegt minister Hille letterlijk dat hij het raar vindt... Dat, het, dat de missie geen militaire missie mag heten... juist omdat hij door bijna alleen maar militairen wordt gedaan. Dan kan het toch niet kloppen dat u nu zegt dat hij eigenlijk iets heel anders bedoelt? Ja, maar dit is nou precies waar het hem om gaat. Namelijk dat het een missie is met heel veel... Militairen, daar heeft hij ook helemaal gelijk in. En daarom is het raar dat het geen militaire missie mag heten, zegt hij letterlijk. Ja, ja, goed, dat is dan een woorden, een woordenkwestie. Het is een missie met heel veel militairen. Dat klopt. Nou is de minister Hille, de man van die woorden zelf op de Antillen wil komen. Hij is vast vroeg wakker gebeld met deze toestand. Heeft hij al van zich laten horen? Jazeker hoor, want ondanks de afstand en ondanks het tijdsverschil van zes uur... was er al heel snel vanmiddag een verklaring van de minister vanaf de Antillen. En die luidt als volgt. We doen deze militairen geen recht door het woord militair te vermijden. Ze doen moeilijk en belangrijk werk. En de uitspraak slaat niet op het karakter van de politietraining... maar op de samenstelling ervan. Ja, en wat Hille nu dus doet, is dat hij zijn woorden niet terugneemt... maar hij nuanceert ze een beetje, hij gooit wat olie op de, op de golven... om de ergste commotie een beetje tot bedaren te brengen. Zit er dan een bedoeling achter, deze reactie van Hille? Ja, absoluut. Hille redeneert eigenlijk volgens een bekend Amerikaans spreekwoord... in de trant van het ziet eruit als een eend, het kwaakt als een eend... het wachtelt als een eend, dus dan zal het ook wel een eend zijn. Nou, en dat betrekt hij op die militaire missie. 90% van die mensen daar is militair. Ik ga het nu ook al zeggen dat het een militaire missie is. 90% van de mensen die het doet... Militair. Die militairen zelf vinden het ook heel raar dat er over een civiele missie gesproken moet worden terwijl zij het te werk doen. Die voelen zich genegeerd. Hille is dat eigenlijk met z'n eens en die willen het dus ook gewoon een militaire missie noemen. Het is een gebaar naar de mensen van de krijgsmacht. Daarbij komt nog: als er militairen omkomen, omkomen daar eventueel, dan moet heel daar de, de mensen in ontvangst nemen, de stoffelijke resten in ontvangst nemen... als ze terug worden gevlogen. En dat is niet Jolanda Sap. En uh, ja, dat, dat geeft, dat is bij hem dus de doorslag. het is een gebaar naar zijn mensen van de krijgsmacht. Wat denk je, zal Jolanda Sap, als ze dat allemaal heeft gehoord... en, en begrepen van hem volgende week, zal ze daarmee uh, gerustgesteld zijn... En, en, en stil zijn hierover verder? Nou ja, ze neemt geen genoegen met de verklaring. Ze wil het van Hille zelf horen. En ze zit natuurlijk ook met de opstelling van Hille in zijn maag... omdat die missie bij haar achterban niet populair is. Hè? GroenLinks wilde het eigenlijk niet, de fractie wel. En daarom... Daarom moet uh, Jolande Sap zo scherp reageren? En um, ja, volgende week komt er dus nog waarschijnlijk nog wel een debat over deze kwestie. Goed. Dan wachten wij dat verder af. Wilkomos dat vanuit Den Haag. GHB, de party drug, komt op de lijst van hard drugs. Volgens minister Schippers is het een zeer gevaarlijke druk. En ook makkelijk zelf te maken. Straks meer over GHB. Verkeersinformatie, drukte bij Rotterdam en Amsterdam. Daar ja, staan inderdaad de meeste files. Toch blijven echte problemen voor ons nog uit. Het, het valt met de regen op dit moment in de Randstad erg mee. 140 kilometer file, alles bij elkaar. Op de A10 west richting Den Haag is wel een ongeluk gebeurd. Er staat tussen Westpoort en Sloten 6 kilometer. zijn nu bezig met een spoedreparatie. De rechte rijstroop is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Een convoy met tientallen voertuigen is van Libië naar de hoofdstad van Niger gegaan. De wagens vertrokken volgens Libische oogtuigen uit Djoufra, een van de weinige steden die nog in handen is van Gaddafi-aanhangers. Arabist Leo Kwart, goedemiddag. Dag, goedemiddag. Uh, weet u wie er zoal in dat convoy zit? Ja, dat weet eigenlijk niet. Er wordt veel gespeculeerd over wie er aan boord zou zijn. Maar zeer waarschijnlijk is het uh, Mansour Daou. Dat, is een, uh, dat was zeg maar het hoofd van de interne veiligheid onder Gaddafi. Dat is een belangrijke uh, uh, veiligheidschef. Uh, ten tweede, ook waarschijnlijk is dat er een, uh, een hoge militiebaas, de Touaregs, uh, aan de uh, bezig was. De Touaregs is een uh, semi-nomadisch volk. Het leeft uh, op de grens eigenlijk, van Libië, Algerije en Niger. En die hebben ook enkele huurlingen geleverd aan Gaddafi. Die hebben ook in het verleden vaak steun gekregen van Gaddafi... Dus uh, waarschijnlijk, uh, ja, moet je het zeggen, geleiden die dat kon voor je richting het zuiden, richting Niger. En het gaat om echt veel, veel voertuigen. Uh, wat, ik, wat, wat blijkt is ongeveer dat het misschien wel gaat om, om 200 tot 250 uh, voertuigen, die dus naar het zuiden zich bewegen. En Kadhafi zelf zou er in ieder geval niet in zitten? Nee, inderdaad. Het, uh, dat dat, dat, dat lijkt, me, lijkt me duidelijk. En uh, je moet ook een beetje nagaan dat de regeringen van die buurlanden, zoals uh, Niger en ten zuiden daar weer van. Uh, Burkina Faso, wat eigenlijk Pro-Kaddafi-landen waren, met Pro-Kaddafi-leiders, dat die uh, ja, een beetje met die man in, zijn maag, in, in hun maag zitten. Je wilt uh, Kaddafi niet binnen je landsgrenzen hebben, want uh, Kaddafi is een man die vreemde uitspraken doet, maar vooral ook niet stil zal gaan zitten. Die zal proberen om zijn oude banden, met name met die Touaregs uh, in dat uh, gebied, te gebruiken om iets te doen tegen ja, de nieuwe regering van de rebellen in, uh, in Libië. Want u noemt uh, Burkina Faso. Is dat een logische plek voor Gaddafi om eventueel uh, asiel uh, te vragen? Nou, de, de banden met het leider van, uh, van uh, Burkina Faso zijn, zijn warm, zijn, zijn goed. Ik bedoel, uh, de leider zelf heeft veel, veel van zijn macht te, te, te, te, te danken aan Gaddafi, die hem vaak steunde met, met geld en op andere manieren. Uh, dus aan de ene kant, uh, ja, de regering van Burkina Faso. Uh, erkent dan wel de, de nieuwe uh, raad, de nieuwe reg regering in Libië? Dat aan de ene kant wel. Aan de andere kant hebben ze gezegd: van nou, we willen Kadhafi ook wel politiek asiel bieden. Dus dat, dat kan beide. Dus dat konvooi wat in Niger aankomt. Er wordt ook gesproken over vrachtwagens vol goud. Met euro's, met dollars. Is een vooruitgeschoven entourage van een konvooi van, van een wat wellicht verder reist naar Mar Burkina Faso? De zou kunnen, maar dat weten we niet nogmaals. Het, uh, het is heel speculatief allemaal. Het is, het is allemaal heel erg moeilijk. Maar kijk, dat, dat uh, Gaddafi erg goed wil heeft bij die buurlanden is wel duidelijk. Want uh, zijn veiligheidsdienst heeft vaak uh, samengewerkt in het verleden... met de veiligheidsdiensten van zowel Algerije als van die van die andere twee landen. En ik denk dat uh, Gaddafi en zijn mensen gewoon gebruik maken van een soort van old boys network. Om in ieder geval dat veilig te stellen wat ze nodig hebben om de strijd te kunnen voortzetten in de, in de, de toekomst. Wat ik niet begrijp is dat, er dus, uh, dat het mogelijk is dat er een militair... Voor met zoveel vrachtwagens kan vertrekken. Heeft de NAVO daar niet op zitten letten, of vinden ze misschien een prima idee dat deze groep was vertrokken? Ja, dat, dat laatste kan ik me voorstellen. Ik bedoel, wat niet in Libië is, uh, ja, hoe je dan verder niet meer. Uh tegen te strijden. Dat zou één reden kunnen, kunnen zijn. Een andere reden is, wat de NAVO heel duidelijk ook zei, aan aantal woordvoerders. Ze zeiden van, oké, okay, we zijn hier uh, onder het mandaat van Resolutie 1973. Dat wil zeggen dat we zijn ter bescherming van de burgerbevolking van Libië. Nou hebben ze uh, de tekst ook een behoorlijk opgerekt natuurlijk, want eigenlijk uh, leidde dat ertoe dat ze uh, hebben geholpen om Ktaffi te verdrijven. Maar gaat het dan zover dat ze inderdaad ook konvooien moeten gaan uh, volgen in buurlanden en dan vervolgens vanuit de te Raken, daar, daar stopt het eigenlijk. Dus ik denk dat ze dan heel erg ver gaan als ze dan ook nog die, zeg maar, die vluchtende Gaddafi-strijders gaan achtervolgen. Een land te ver, zeker met betrekking tot dit konvooi. Leo Kwarte, Arabist, dank u wel. Ja, graag gedaan. 12 minuten voor vijf. Marco Verhoef, tijd voor het weer. Je voorspelde al een herfstachtige dag. Tim zei in november, dag in september. Mogen we deze dinsdag zo inderdaad noemen? Uh, ja, bijna. Alleen in november zou het dan nog iets kouder zijn dan vandaag. We hadden vandaag nog zo'n 17, 18 graden op de thermometers. Dat is iets te koud voor de tijd van het jaar, maar die verschillen zijn dan niet zo groot. Maar verder is het inderdaad gewoon een, een dag die je net zo makkelijk inderdaad in november kan treffen. En die in november misschien nog wel minder vervelend uitpakt. Want nu hebben we nog zoveel blad aan de bomen hangen. Ja. En als het dan een beetje hard waait, dan kan het allemaal uh, ja, toch wel wat vervelender uitpakken. Nou, zo erg is dat toch niet? Nee, dus op zich, het is natuurlijk heel uh, Nederlands, laten we dat voorop stellen. Uh, maar, uh, om dat er nog veel aan de bomen zitten. Dan uh, kun je met een windkracht 6, 7. Hè, wat je toch in delen van West-Nederland uh, ook boven land gewoon gehad hebt, kun je best wel eens een keer een tak of een, uh, eraf krijgen of een boom uh, die dan ook. Ja, ja, nee, opraad... ik dacht even die blaadjes. Maar een tak is nee, natuurlijk nee. vervelend. Ja, nee, blaadjes die zijn niet zo uh, lastig, die moeten er een keer af. Dat blijft er zo dan komen de komende dagen. Ja, we houden de wind nog wel eventjes vast. Het, uh, we hebben te maken met steeds lage drukgebieden in onze buurt. Nou ja, dan uh, is het de ene keer wat heftiger, de andere keer wat minder heftig. En nu hebben we met, uh, met een wat. Uh, wat steviger gebiedje te maken. Regen ook daarbij. Dat betekent dat het vanavond toch wel behoorlijk nat blijft en ook blijft waaien. En laten we zeggen, zo de tweede helft van de avond denk ik dat de wind wel weer iets gaat afnemen. Maar vooral in, de wadden, in het Waddengebied blijft het stevig doorwaaien. Ja, en morgen... Even wat minder wind misschien. Donderdag is de wind gewoon weer terug. En pas vanaf vrijdag uh, krijgen we duidelijk een ander weertype En zou het misschien niet meer herfstachtig kunnen noemen. Uh, betekent dat dan dat het ook al is het nu niet echt koud. Het ook weer ietsje warmer gaat worden? Uh, ik heb goede hoop dat vooral de zaterdag redelijk uit gaat pakken. Misschien wel 23 graden en zon. En een hele groot deel van de dag uh, droog. Dus laten we daar dan even onze papier op zetten. 23 graden en zon. Een, een augustusdag in september. <laughs> je bent helemaal rond. Dank je wel. GHB komt op de lijst met andere harddrugs. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft deze beslissing genomen... omdat GHB moeilijk te doseren is. Dat maakt het gevaarlijk. Van GHB krijg je een soort dronken gevoel. Het is vrij eenvoudig thuis te maken. Daarom is het ook nog maar de vraag of deze maatregel zal helpen. Verslaggever Martijn van der Zanden ging naar verslavingsinstelling... Novadiek Kentrom... Je raakt er zeker makkelijk verslaafd aan. Dorus. Ik denk psychisch het probleem groter is dan uh, lichamelijk. 21 jaar. Het heeft een, een leidensweg gehad. Uh, ik was natuurlijk niet van de een op de andere dag verslaafd. Al drie jaar verslaafd aan GHB. Ik heb het een keer geprobeerd. beviel heel goed. Dat heb ik langzaamaan opgebouwd uh, tot, uh, ja, totdat ik het eigenlijk overal uh, wel uh, kon gebruiken, ging gebruiken. Zit nu zeven maanden bij verslavingsinstelling Nova Kentrom. Lichamelijk uh, krijg je gewoon onthoudingsverschrijven. Schijnselen, ja, dat gaat gepaard met hoge hartslagen en zweethanden en gewoon lichamelijke onrust. Je bent begonnen toen je, toen je 18 was, gewoon een keer tijdens het uitgaan. Was het veel makkelijk om, om aan de GHB te komen? Ja, omdat ik wist dat die persoon dat verkocht. Dus ik hoefde er maar naartoe te lopen en ik kon het zo krijgen. Uiteindelijk ben je het ook zelf gaan maken. Is dat heel makkelijk? De recepten zijn er te over op internet... Je moet je natuurlijk een klein beetje verdiepen in uh, de juiste verhoudingen en uh, wel zorgen dat je een goed eindresultaat krijgt. Wat voor spul heb ik er bijvoorbeeld voor nodig? Je hebt daar uh, uh, GBL, dat is eigenlijk de, de echte grondstof uh, voor GHB. kun je bestellen op internet, daar zijn uh, tientallen sites voor. En dat uh, moet je laten reageren met natriumhydroxide. Waar kan ik dat vinden? Bij een bouwmarkt, onder de, in de volksmond wordt het ook wel goodsteenontstopper genoemd. Zo makkelijk is het eigenlijk. Zo makkelijk is het. En omdat het zo makkelijk te maken is... denkt Roel Hermanides, directeur van Novo de dat het benoemen van GHB tot harddrugs weinig effect zal hebben. Daar is dus een groot verschil met of je het nou hebt over heroïne of cannabis... waarbij je nog kan zeggen we proberen te bestrijden. Hè, cannabis, uh, de discussie is bekend. Bij dit middel is dat echt onmogelijk. De uh, productie is zo makkelijk. De stoffen die je nodig hebt om het te produceren liggen zo in de winkel. Dat is een gegeven en daar kunnen we weinig aan veranderen. Dus aan die kant heeft het eigenlijk weinig zin om iets te doen, omdat het gewoon nou ja, praktisch haast onmogelijk is. Dus moet je vooral aan de preventieve kant gaan zitten? Ja, ik denk dat je deze boodschap van de minister... vooral moet beluisteren als een signaal dat het een schadel schadelijk middel is. En ik denk dat de verdere inzet toch gericht zal moeten zijn op preventie. En vooral ook ons realiseren dat, dat we hier met een aantal verslaafden te maken hebben... die uh, behandeld zullen moeten worden. En helaas vindt de laatste tijd een groot deel van ons uitgaanspubliek... dit middel aantrekkelijk. Wij weten niet precies waarom. Maar op dit ogenblik gebeurt dat. Ook Doris ziet weinig in de... ...maatregel van de minister? Bij mijn weten heeft dat, heeft dat weinig effect. Denk je inderdaad dat mensen het nu meer afschrikt... ...om het te gaan gebruiken, om het een keer te proberen? Laten we het hopen, maar ik ben bang... Dat, ...dat dat niet mensen af zal schrikken. Nee. Heb je enig idee wat wel zou helpen? Betere voorlichting. Je zit nu zeven maanden hier, nog drie maanden te gaan, zei je. Gaat het goed met je? Momenteel gaat het met mij inderdaad goed. Ja, ik ben blij dat ik hier zit. Ik ga uh, inderdaad met sprongen vooruit. En ik hoop... Ik hoop echt dat ik het uh, buiten deze muren uh, vol kan houden. Niet meer aan de GHB? Dat is niet de bedoeling, nee. nee. Verslag van Martijn van der Zanden. De overheid heeft gebroken met Digi Notar, het bedrijf dat beveiligingscertificaten voor de websites maakte. Andere aanbieders van beveiligingscertificaten profiteren daar nu van, zoals ESG in Weert. Wil Kamminga is daarvan. Goedemiddag. Goedemiddag. Staat uw telefoon roodgloeiend? Ja, inderdaad, superrood. Super gloeiend. Hoeveel extra ja. opdrachten krijgt u nu? Nou, dat loopt in de honderdtallen nu. Zo. En, en wie ja. zijn dat dan die u bellen? Ja, dat is uh, verschillend. Dat is uh, van gemeentes, uh, dat zijn semi-overheid, dat zijn bedrijven, notariaten, accountants. Dat is uh, heel gemengd. En kunt u die toename van het werk wel aan? Ja, wij werken met uh, vier man uh, alles af. Het meeste werk dat is eigenlijk voor degenen die onderweg zijn om de registraties uit te voeren. En er zijn nu tien man op weg om dat allemaal te doen. Als ik dat zo hoor, dan denk ik, uh, is het dan wel veilig met zoveel mensen zoveel opdrachten doen? Ja, dat is geen enkel probleem. De, de onveiligheid zit er niet in de registraties. De documenten gaan in gesielde envelop en die worden hier persoonlijk op kantoor afgeleverd. En wij werken met een uh, versleutelde verbinding naar ons trustcentrum om die certificaten aan te maken. Want... Dus dat is uh, uh, geen probleem. Want kunt u voor een leek uitleggen hoe het in zijn werk gaat? Wat doet u nu waardoor websites opeens veilig zijn? Nou, wij leveren dus in feite een ander certificaat dan Diginota. Uh, er staat geen naam Diginota meer in, maar ESG de elektronische uh, Verder is het certificaat exact hetzelfde als spreekje overheid. Alleen bij ons uh, ligt de controle nu direct uh, in ons trustcentrum. Mm -hmm. en, en, en, en dat is no wel veilig. En dat is ja, ja. En dat hoe weet u normen. dat? Is er, is er een instantie die weer toezicht houdt op hoe u het, hoe u het regelt? Ja, wij staan uh, constant onder controle uh, van Opta en pgo overheid uh, Ook het trustcenter uh, staat onder die controle. Wij worden daar ieder jaar voor geaudit. Uh, ieder drie jaar een zeer uitgebreide audit. En uh, dan moet je aan alle veiligheidsaspecten voldoen uh, die uh, via de norm, de ETSI, is dat uh, een Europese norm. Uh, ...geverheist wordt. En, en? ja, daar moet je iedere keer aan voldoen. En was dat bij DigiNotar ook het geval? Weet u dat? Uh, ja, uh, volgens uh, de boekjes wel. Uh, anders waren zij, konden zij geen certificaat uitgeven. Het is heel simpel. Maak je een mega fout, zoals dat nu gebeurt... ...dan moet je de certificaten intrekken. Dat zijn we verplicht. En word je op, op hond uh, gezet, zal ik maar nou zeggen. En in feite is dat bij DigiNotar uh, ook uh, gebeurd. En dan zou het toch ook kunnen dat ze vanuit Iran of waar dan ook bij u inbreken? Uh, nee, de, de veiligheidsaspecten dat, is, dat kan per locatie verschillen. Wij maken gebruik van een trustcenter wat dus zijn veiligheid goed op orde heeft. Uh, er is niet mogelijk om van buitenaf te doen. Kijk, Fox IT heeft een intruderdetector in, uh, bij die genoten, geplaatst en zo geconstateerd waar de fouten zaten. Uh, Ons rustcentrum heeft die Detector gewoon standaard in de slag <lacht> opgenomen. Ja, u, u verliest mij, maar ik begrijp dat ja. u net van een ander systeem gebruik maakt... waardoor u zegt dat het bij u allemaal oké okay is. Ja, precies. Ah. Wist u ja. trouwens van die problemen van DigiNotar? Is dat iets wat in, in het vak rondgaat? Nou, de, de, de, soms werken bedrijven op een wijze waarvan wij vraagtekens bijzetten... en dan en zeggen wij ook in de vergaderingen die we toch regelmatig met elkaar hebben... Of dat allemaal wel op de juiste methode gaat en dan wisselen we die ervaring uit die we hebben. En dat had u ook al gedaan over, over DigiNota, die twijfels? Ja, dat, dat, dus, uh, we moeten elkaar controleren en de uh, overheid controleren we ons daar ook op. Maar de uh, veiligheidsinstallaties die worden gecontroleerd door uh, en via de Opta. En daar ligt dan in feite de, de eindverantwoordelijkheid samen met die genoten of die aan alle eisen voldoet. Nou en ik kan niet concluderen van hieruit eh, dan vanuit het rapport dat Fox IT heeft gedaan. Eh, of zij aan alle veiligheidsaspecten voor gedaan hebben. Nou, nou, er ging in ieder geval goed iets mis en daardoor heeft ja. u nu een hoop uh, extra opdrachten. Meneer Kamminga, ja. sterkte dat met wel. de drukte. Dank u wel. Dag. Dag. Digitaal gevalje, de een dood is de anders een brood. Na vijf uur gaan we kijken wat de beurzen doen en praten met econoom Harald Benink... over dat formale derde onderpand van Griekenland voor Finland. In Berlijn, tot straks. Soldaat van Oranje de Musical.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 Dit is Radio 1.